9 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Zo'n 45.000 treinreizigers hebben een gratis ritje gemaakt op de nieuwe Hanselijn, de spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. Hoewel de NS in de rest van het land met een aangepaste dienstregeling reed vanwege de sneeuw, werden op de Hanselijn extra treinen ingezet. De NS had 36 ritten ingepland, maar voegde er acht aan toe om de toestroom van belangstellenden aan te kunnen.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 Het weer. In verband met ijzel en natte sneeuw heeft het KNMI de code oranje afgegeven voor extreme weersomstandigheden. Het kan op veel plaatsen glad worden. Morgen geregeld buien en het gaat hard waaien. Temperatuur tussen de 7 graden aan de kust en 3 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Nogmaals goedenavond. Even tussenstandjes halen. Ajax-Groningen, Frank Wiedt. Dat had 1-0 kunnen zijn voor Ajax. Als de Jong de penalty die hij kreeg, had weten te benutten... Van Dijk haalde een speler onderuit binnen het strafschopgebied. En dat betekent dus een gele kaart in dit geval. Laten we niet gaan twisten over gele of rode kaarten vandaag. Maar hij kreeg een geel voor en hij kreeg een penalty. De Jong miste hem en dat betekent dus dat het nog 0-0 is. Ado Volle, Ronald van der Geer. We 1-0 voor Pax Volle. ADO eigenlijk in de laatste minuut alleen maar uit standaard situaties dreigend. Met met name Tommy Beugelsdijk. En Zwolle claimde net een penalty in overtreding van Wormkoor op Benson. Zo leek het in het strafschopgebied, maar niet gegeven door Van Siegem. 1-0 is het dus nog altijd als Coutinho zo een doeltrap voor ADO Den Haag gaat negen. En AZ Willem 2 en die kan. Nu gespeeld, nog altijd 0-0 en arm, arm AZ. Het is niet best wat het laat zien voor een ploeg, een topploeg, een ex-topploeg moet je nu bijna gaan zeggen. Want 0-0 tegen Willem 2. We gaan terug naar Frank Vieluiten in de arena. Ja, daar heeft Groningen het even lastig met uh, alle doordekkende Ajaxide. Nu Van Rijn die goed is doorgelopen. Net was het blind. Nu Eriksen die een breed legt op Fischer. Fischer zoekt naar ruimte om te schieten aan de binnenkant. Heeft die ruimte eigenlijk niet. Dus moet hij weer doorpassen naar de buitenkant. Doet hij prima naar Van Rijn. Bal bij de eerste paal. Daar valt hij en daar schiet de achterhoede. Van Groningen weer weg. En of dat nou Kwakman was of dat het nou Kappelhof was. Eigenlijk maakt het helemaal niks uit. Hij gaat over de achterlijn. En dus levert dat een hoekschop op voor Ajax. Heel veel druk ineens na die penalty die gemist werd door de Jong. Hij telegrafeerde dus ongeveer de juiste hoek. En Luciano had het telegraafberichtje begrepen. En dus ging hij uitstekend naar de goede hoek. Prima reactie. Bal zat wel goed in de hoek, maar niet hard genoeg dus. Hoekschop wordt weggekopt. En dan kan Ajax opnieuw gaan bouwen via Boerichter en Blind. Nu even achterin. Hij heeft wat ruimte, dus kan Ajax opnieuw gaan bouwen. Via Van Rijn, die op de middenstip staat. En al de wereld die hem daar komt Vergezellen in de middencirkel. En zo bouwt Ajax weer rustig door aan de volgende aanval. Nu Groningen echt wel even vastgepint op de eigen helft. Daar waar het de eerste kans van de wedstrijd kreeg via Agilore. En uh, die schoot de bal nogal wild en nogal uh, ruim naast. Maar dat was wel een goede uitbraak in eerste instantie over de linker. En vervolgens de voorzet vanaf de rechterkant kortom. Het ging nogal snel, maar het levert tot nu toe nog geen goals op. Na 18 minuten in de Arena. Thank you. Montana met een oude hit van de zombie, she's not there. Is het het Ajax van PSV of het het Ajax van Real Madrid vanavond tegen Groningen, Frank Wieland? Nou, het is iets er tussenin. Uh, uh, oh, we gaan eerst naar Ronald. Het doelpunt van Jens Storstra biedt een hoop opluchting in het Haagse voorpark. Na 65 minuten zit hij er eigenlijk in. Het leek in een één te worden voor Van Duinen... maar daar was ineens op de voorzet vanaf de linkerkant Jens Storstra... die de bal dan achter Diederik Boer krijgt. En eindelijk heeft Ado dan zijn goal. aanval dus over de linkerkant. Maar een bal die lang onderweg is, komt terecht in het strafstropgebied. Van Duinen neemt aan, maar kan niet aannemen... maar de bal die hij eigenlijk loslaat komt voor de voeten van Jens Storstra. Die komt aan wandelen, nou ja, rennen eigenlijk, en telt voor de penalty stip zijn voet als ze die bal zet, en op deze manier Ado langzij brengt bij Peck Zwolle. Mooie goal van Ado Den Haag, begonnen dus aan de linkerkant, en uiteindelijk door de middenvelder benut. Ado, Peck Zwolle, nieuwe tussenstand, 1-1 van Wielaert. In de Arena 0-0, Ajax-Groningen. En of het nou het Ajax van tegen PSV of tegen Real is... het lijkt meer op het Ajax als tegen PSV. Maar zo goed is het nu nog niet. Hoewel het toen ook even duurde voordat in ieder geval de goal viel... Maar zo dominant als Ajax tegen PSV was in de eerste helft. Ja, zo dominant probeert het wel te zijn in ieder geval. En Groningen moet intussen redelijk leidzaam toezien. Daar gaat Eriksen weer vanuit de defensie. Dus moet Groningen als een haas terugplooien. Eriksen wacht even geduldig totdat de rest van Ajax is bijgesloten. En tikt dan even een tweetje met Blind. Heeft dan nog steeds heel veel ruimte op het midden. Wat ongelooflijk dat hij zo mag opbouwen. De Deen op het middenveld bij Ajax. Maar uiteindelijk doet hij er toch niks goeds mee. Hoewel Groningen er ook niet af kan komen. Op het moment dat Kieftebelt eventjes ertussen zit... is het achterin gewoon mooi Sander die oppikt. Met name de opkomende backs bij Ajax... bezorgen Groningen nogal wat problemen tot nu toe... Blind op links en van Rijn op rechts. Maar uh, tot nu toe nog voor de Groningers zonder grote gevolgen. Want het is 0-0. 0-0 ook toch bij AZ Willem 2 Krijgt AZ dan helemaal geen kans, zeg ik jawel, jawel, Net een hele grote. En het was een prachtige redding. Kan hij anders zeggen van David Mul, Maar eigenlijk mag je die keeper geen kans geven dat hij nog zo'n redding mag maken. En hij is altijd door. Die de bal voor het inschieten heeft en hem in de hoek probeert te schieten. Maar net niet ver genoeg in de hoek. En nu uh, wordt de bal weer voor het doel gegeven. En gaat hij over de aflevering via Mul. Oftewel een offensief van AZ bij 0-0 stand. Goede redding, kan niet anders zeggen van David Meul, de Belg. Maar altijd door had die bal erin moeten schieten. En uh, dan had niemand iets uh, kunnen zeggen, ook David Meul niet. Bal over de achterlijn, hoekschop nummer 9 voor AZ in deze wedstrijd. Heeft verder nog niets opgeleverd, nu dan misschien. Vanaf de rechterkant komt die bal voor het doel, nee wordt makkelijk uitverdedigd. En dan moet AZ nog uitkijken ook, want uh, er kan gecounterd worden door Willem 2. Vanaf de linkerkant is het Jallo uh, die de bal naar voren probeert te spelen. naar een van de snijders. Terwijl viergevers zijn uh, trainer zo wat ondersteboven schiet. Uh, bal over de zijlijn dus. En Gert-Jan van Beek staat daar nog met de handen in de zakken. Natuurlijk zegt hij heel af en toe nog wel eens wat tegen de vierde man. Maar hij is uh, uitermate rustig. En datzelfde geldt ook voor Jurgen Streppel aan de andere kant. 0-0 de stand. En zo af en toe is Willem II best wel gevaarlijk in de tweede helft. En moet AZ uitkijken dat het ook niet zomaar op achterstand kan komen. Maar eigenlijk had Eltidor zojuist moeten scoren. Hij deed het niet, vandaar dat het na 69,5 minuten spelen nog altijd 0-0 is bij AZ tegen Willem II. Ajax Groningen, Frank Wieluid. Met 25 minuten onderweg ook nog 0-0 en Ajax is uh, steeds nadrukkelijker op zoek naar die uh, openingstreffer. Maar gaatje vinden in de Groningse Defensie is tot nu toe een uh, probleem gebleken. Eén keer was er een enorm gat in de Defensie toen die bal op 11 meter lag voor uh, Sime de Jong. Alleen hij kreeg hem er toen ook niet in. En dus die 0-0 stand met nu opnieuw Eriksen te hoogte van de middellijn linkerkant. Weer even dat 1 2 met Blind. Maar ja, daar schiet je geen meter mee op. Sterker nog, we gaan verder naar achteren. Naar halverwege de Ajax-helft. Mooi Sander, weer terug naar Eriksen. Ja, daar schieten we niet zoveel mee op, want Eriksen die blijft daar gewoon staan. En nu Hoesen. de punt van de aanval even aangespeeld. Die staat daar tussen drie Groningen in, komt daar wel prima uit. Maar belandt uiteindelijk weer met ballen al bij Eriksen. Die dan de, de breedte maar gaat zoeken bij uh, Aldewereld. Aldewereld nu met al de middellijn over aan de rechterkant. Hij de combinatie aangaat met Van Rijn, maar kan ook geen kant op. Dus gaan we daar het trucje herhalen. Maar dan is Aldewereld de man die de bal steeds terugkrijgt. Nu breed naar mooi Sander breed naar Blind. Zijn we weer op links, maar nog steeds op de helft van Ajax. Balletje diep over Hoesen heen, niet over Van Dijk heen. Die kopt dan weg. En dan kan Groningen eraf komen. Althans, als ze de bal bij zich weten te houden. Dat laatste lukt vooral niet, want Blind zit er alweer tussen. Voordat Kierum überhaupt gevaarlijk kan worden en Ajax kan uiteindelijk gaan gooien. Halverwege de helft van Groningen. Het is wachten op de kans en de goal van Ajax. Dat is een beetje het gevoel. Of er moet nog een gevaarlijke counter van Groningen komen in de Arena. Toornestra maakt er gelijk voor ADO Den Haag. Dat noemen ze een nou. afgerecht ja, omdat zijn goal in de eerste helft was, was afgekeurd, geheel onterecht was afgekeurd, heeft hij nu toch de middenvelder van Ados een doelpuntje te pakken. 1-1 de stad na 70 minuten, maar het had zomaar weer 1-2 kunnen zijn. Leepballetje van William Pluim, aangespeeld door Mokhtar, invaller bij Zwolle. En Pluim, nou zometeen daarover meer. Want hier is een kans voor Alo. Ach, Vicento, Vicento, Vicento. Hij krijgt de bal aangespeeld van Van Duinen. Vanaf de achterlijn, linkerkant. En kan dan zijn voet onder die bal zetten. Ja, hij zet zijn voet wel onder. Maar op een manier waardoor die bal bijna het stadion uitgaat. En dan staat hij echt naar 6 meter van de goal. Het is echt ongelooflijk hoe ongelukkig deze man is in, uh, in zijn acties. Maar terug even naar een moment eerder. Wiljan Pluin aangespeeld door uh, Mokhtar. Vervolgens dat lepende balletje. Richting het 5 meter gebied waar Broers... Goed was doorgelopen en de bal overkopt. Daar had Zwolle zomaar weer op voorsprong kunnen komen. Mokhtar is een uh, nieuwe man. Is uh, ziek geweest afgelopen week. Maar is uh, fit genoeg om nog een, stil, een stukje van de wedstrijd te spelen. Hij is uh, de vervanger van Zijmak. En heeft zelf ook al een aardige kans gehad. Toen hij het strafselgebied van ADO binnen slaalde. En uiteindelijk zijn schot geblokt zag worden door uh, Vito Wormgoor. 1-1 dus in de 71ste minuut in Den Haag. Ah, Zet Willem 2 nog 0-0. Uh, reageert het publiek al in Alkmaar en niet? Nee, dat is keurig publiek, zoals je weet, al jaren en jaren. En ik uh, moet heel eerlijk zeggen, als er iemand vandaag objectief is, ben ik het wel. Familia Tilburg en uh, het oude stadion dat Alkmaar de Houtkamp heette. Dus wat wil je nog meer? Maar 0-0 is een hele matige en uh, eigenlijk niet om aan te zien de wedstrijd. Het is uh, uh, echt heel slecht af en toe. Met name AZ. Het zit niet goed tussen de oren. Het gaat niet goed met het team van Gert-Jan van Beek. Uh, proberen wel druk te zetten richting het doel van Willem II. Maar uh, het wil maar niet lukken. Wel, balbezit nu overigens. Dat publiek blijft keurig hoor. Ik kan niet anders zeggen. En zo hoort het ook. En dat heeft niets te maken met dit weekend. Dat is hier. Nou eenmaal de gewoonte net als in Heerenveen. Balbezit voor Willem II. Omdat door te makkelijk de bal verliest. Dus het is het Snijders ingevallen die de bal naar voren probeert te geven. Maar dat lukt niet. Snijders gekomen eh, voor eh, Podefijn, de Belg. De snelle Belg. Maar na dat overstapje mocht hij meteen gaan. En ook aan de andere kant al een wissel gezien. Steven Berghuis gekomen voor de onzichtbare Johan berg -Gubmundson. Met andere woorden, er gebeurt niet veel in Alkmaar. 0-0 bij AZ Willem II. Nee, dan de arena. Daar gebeurt van alles. Frank is, nou, Van Dijk, zegt: Het is niet helemaal zijn dag. Hij staat er nog. Dat is in ieder geval één ding. Na die gele kaart en die penalty die hij tegen kreeg, allemaal terecht. Maar nu raakt hij de bal. Wil hij hem wegschieten, maar hij schiet een pardoes verkeerde kant op. Bijna over zijn eigen doelman heen. Maar gelukkig voor hem net over de lat ook. Dus slechts een hoekschop voor Ajax. Na een half uur voetballen en 0-0 nog in de arena. Daar komt die hoekschop. Valt weer bij de eerste paal. En wordt dan weggewerkt. En dan is het eraf komen van Groningen. Kijken of er gecounterd kan worden. Bakuna die schiet aan die bal. Een tikje zonder te kijken. Eigenlijk helemaal zonder te kijken naar de linkerkant. Daar loopt geen Groninger. En dus kan Ajax daar gaan ingooien. Wat wel prettig is van niet-protesterende spelers. Dat je razendsnel ineens een penalty genomen krijgt. Wat normaal gesproken minuten duurt voordat er eindelijk iemand kan aanlopen op die penalty stip. Daar kan nu uh, eigenlijk nauwelijks een herhaling tegenaan... Of, om te kijken of die penalty wel terecht was. Zo snel ging het allemaal. 0-0 is het in de arena. AZ Willem 2, en die. Vrije trap, medetje op 25 uh, op de as van het veld... buiten doel van keeper David Mul. 0-0 de stand, 75ste minuut van de wedstrijd. Twee man achter de bal, Eén daarvan is Elm. Geen schim van zijn broer... Die uh, Rasmus Elm, dit is Victor Elm, het is uh, een vrij trap genomen door die door in de muur. Hij vangt hem zelf op, maar raakt de bal dan even kwijt. Is het uh, Maher die uh, oplet en de bal heeft opgepikt, 0-0 de stand. Maher weer helemaal terug in de middencirkel, terwijl alles en iedereen op de keeper na van zit op de helft staat van uh, Willem II. Is er een klein duwtje in de rug van Hendriksen, een aardige voetballer. Uh, probeert de bal terug te geven, maar de bal gaat via... Uh, de voet van Jallo over de, uh, uh, over de zijlijn. Jallo heeft een uh, gele kaart. Dat uh, past ook wel een beetje bij zijn naam als de bal naar voren gaat. door. die komt. maar hij komt de bal niet scherp genoeg. om uh, het uh, gevaarlijk te maken voor David Mul. Die pakt de bal, geeft hem meteen mee. Uh, het begint uh, ietsje spannender te worden. omdat AZ komt en Willem II probeert te counteren. 0-0, dat wel, nog altijd. Wat vind je van Pex Volle vanavond, Ronald? Nou ja, Ado heeft meer de bal. Het is 1-1 na 75 minuten. Maar als Zwolle in de buurt is van de goal van Coutinho... ...levert dat wel direct dreiging en gevaar op. Uh, nu zojuist een actie van Drost. Opgepakte bal. Halverwege de helft van Ado. Dan begint hij aan een rush waarmee hij drie man eigenlijk te kijk zet. Puur op snelheid en techniek. Alleen dan ontbreekt het eigenlijk aan precisie in de afronding... ...en schieten de bal naast de goal van Coutinho. Nee, dat Zwolle bevalt eigenlijk prima... Dat doet precies wat het goed kan, namelijk nu afwachten in deze fase. En op momenten dat het kan, inderdaad gedoseerd aanvallen. En dan gaat dat toch wel met enige overtuiging en precisie alleen. Dus niet in de afronding. En bij ADO, dat spel is eigenlijk een stuk onvoorspelbaarder. Oh, Omero, korte terugspelbal. Net op tijd, Coutinho uit de goal. De de snelle Benson zag wel Brood in die uh, terugspelbal van de Nigeriaanse rechtervleugelverdediger. Lange bal weer van Holland Dan moet uh, Elbers uh, die bal aannemen. Ja, die is maar heel klein, dus doet dat met de voeten. Maar wel goed richting Meijers. Elbers is juist in het veld gekomen voor Vicento. Die dan weer eens een basisplaats had, maar eigenlijk zwaar teleurstelde. Nu een aardige bal op Elbers. Straks op gebied in. Nee, Van de Berg kan dan net op tijd die bal wegtrekken. Maar Van Siegem heeft al een eerdere overtreding uh, gezien. En dus krijgt Ado een vrije trap. Een uh, metertje of drie, vier weg bij uh, de rechterpunt van het gebied van Zwolle. Dat was die eerste actie die op uh, Elbers werd gemaakt. Ik denk dat Dros de dader is. Nou ja, en ook voorkomt er een uh, vrije trap aan voor Ado Den Haag. Natuurlijk gaat de luchtmacht mee. Dat is met name Tommy Beugelsdijk. Want bij elke uh, corner of vrije trap van uh, Ado Den Haag laat hij van zich horen? Nou, in dit geval niet. Want hij loopt uh, <coughs> nadat hij wat overleg heeft gehad met uh, de mensen die de vrije trap gaan nemen. Wat stappen terug. Betekent dat of Holla of uh, Meijers snel de plannen heeft om dat misschien wel in één keer te doen. Richting de goal van Diederik Boer. Die heeft dat blijkbaar in de gaten, want die zet een viermans muur neer. Wormgoor is wel voorin. Van Duinen is daar uiteraard nog. En uh, Toornstra en Poepom. Oftewel, de voorwaartse zijn er. Nou, dan komt die bal van Holla in de muur. Nog een keer. En een redding van Diederik Boer noodzakelijk. Het ja, is niet goed. Het is wel spannend. En er gebeurt van alles. En dat maakt hij toch wel een leuke voetbalavond in Den Haag. Corner dus aanstaande. Nog 14 minuten. 1-1 de stad. Ah, ja, stel Nee, eerste plaats. Every night I remember that evening...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 I've been losing I've been tired I'm all hurt and confusion I've been mad I'm the kind of man that I'm not And though I'm down I'll be coming back fighting I may be scared and a little bit frightened But I'll be back I'll be coming back side Sing for Girls met This Ain't a Love Song. Nou, dan wel nu naar de Arena Ajax FC Groningen. Frank Wielheid. 36 minuten zijn we onderweg. En het is nog steeds 0-0. Uh, Ajax even onder druk gezet nu op de eigen helft. En dus uh, op, uh, voorzichtig proberen uit te verdedigen. Via Moisander, Blind, Eriksen. Eriksen, daar komt dan uiteindelijk Agilore tussen. Die schiet de bal over de zijlijn, dus kan Ajax gaan gooien. via Blind nog altijd aan die linkerkant. Schöne biedt zich aan, maar daar gaat Adjiloren dan snel achteraan. Dus is dat geen optie om de bal kwijt te kunnen. Fischer heeft een metertje ruimte, maar die staat onmiddellijk onder druk. Daarbij Kappelhof opnieuw de bal over de zijlijn en nu mag Groningen gooien. Omdat Fischer degene is die de bal als laatste raakt. En Groningen nu dus op de helft van Ajax belandt. En uh, de laatste minuten daar al ietsje vaker gesignaleerd dan nou, zeg maar de 20 minuten daarvoor. Want alleen in het begin van de wedstrijd was het één keertje gevaarlijk. De Groningers. Daarna is het vooral tegengehouden uh, uh, uh, geweest. Maar. Uh, met succes En die aanval van Groningen is alweer voorbij trouwens. Want uh, die duurde eigenlijk maar twee pases. En nu heeft mooi Sander de bal alweer naar uh, Blind gespeeld. Paasje achter de verdediging. Maar Hoese kwam net naar Blind toe. Maakte net de beweging omgekeerd. En dus zomaar in de voeten van Luciano gespeeld. 0-0 nog in de Arena. 1-1 bij Ado Zwolle, Ronald. Ja, De tijd vliegt, nog 10 minuten. Maar het is moeilijk te zeggen wie er nou aan de stuurknoppel zit. Of dat nou Ado is of uh, Zwolle. Het is uh, wat georganiseerder bij uh, Zwolle. Dat ja, toch een beter strijdplan heeft dan ADO Den Haag. Omero is er nu uit bij ADO. En Malone speelt nu rechtsachter. Dat zou kunnen betekenen dat ADO wat meer wil opkomen aan die kant. Of dat Omero geblesseerd is geraakt. Ik wil zeggen dat ik die blessure niet heb geconstateerd. Maar Malone staat nu als rechtsachter bij ADO. Dat even in deze fase met de rug tegen de muur staat. 1-1 dus de stand. Slot er ook trouwens in bij Zwolle voor Afdic. En een combinatie nu Pluim en Van Polen. Van Polen brengt de bal voor vanaf de rechterkant. Een rollertje dat makkelijk op te rapen is voor Gino Coutier. De keeper van Ado Den Haag. Die even wacht. En vervolgens de bal meegeeft aan Vito Wormgoor. Vlakbij daar eigen strafschopgebied dus. Benson gaat stoorden. De bal gaat breed naar Tommy Beugelsdijk. En die zal hem moeten opbouwen via de linkerkant. Supreme Sepa. Die is daar de ontvanger. Maar ook die ziet niet zo heel snel een afspeelmogelijkheid voorwaarts. Dus dan maar naar Beugelsdijk. En ja, dat is niet de man voor de beste lange bal. Hoewel deze op poepon nog best aardig is. Van de Berg. Kopt de bal door. En dan moet Achante de rest doen. Speelt de bal over de zijlijn. Maurice Stijn pikt die bal op. En geeft hem snel aan. ...aan uh, tegen tegen dat Ado haast heeft. Toch wel, hoewel Swolle nu echt met 11 op de eigen helft staat. En Ado het moet gaan verzinnen, Vormgoorn weet het niet... ...en speelt hem dan maar weer terug naar uh, Coutinho. Het is dus spannend met nog acht minuten op uh, de klok in Den Haag... ...en de 1-1 stand bij Ado per Zwolle. Spannend is het ook bij 0-0. Het kan dus alle kanten op in die oud -kant. Ja, want Joachim net, na een fout van Wijnaldum... ...kreeg een uh, kans om uh, eigenlijk zomaar te schieten. En uh, deed dat ook, maar schoot de bal erg slecht... En erg slecht is twee meter naast het doel. Die bal had moeten, tussen de palen gemoeten. Wissel. Laatste wissel. Nee, voorlaatste wissel. Etienne Rijnen eruit bij AZ. En erin komt Erik Valkenburg. Dat betekent dus dat uh, er een volledig ruit gaat. En Valkenburg uh, gaat meteen in de spits lopen. Bijna zou je zeggen alles of niets voor Gertjan Verbeek bij 0-0 stand. Met nog 6 minuten te gaan. Dus de extra tijd. Kansen zijn er geweest, ja, zeker voor AZ. Uh, heel veel hoekschoppen, 12 in totaal. Maar het zit de ploeg uit Alkmaar ook niet mee. En spreekoren in Alkmaar, want er werd er geroepen. Ja, ik stel voor dat de kleinere kinderen hun oren even dicht houden. Voetballen, voetballen, voetballen. En daar zitten ze op te wachten hier in Alkmaar. 0-0, nog altijd de stand. De ja. Arena, ja, Frank Vilaat. Vijf minuten nog tot de rust en 0-0 is hier de stand, inderdaad, ook nog. En Groningen met de vrije trap. Achterin genomen daardoor van Dijk. Iedereen zo'n beetje richting de helft van Ajax, in ieder geval. En daar waar Van Dijk de bal neerlegt, daar loopt al de wereld. En dus kan Ajax onmiddellijk overnemen via Boerichter en Eriksen en Schöne. Maar die moet achteruit, want onder druk gezet door de leeuw. Hij kiest uiteindelijk voor de bal in de breedte richting. Mooi Sander, blind. En dan heb ik toch voornamelijk tot nu toe in deze wedstrijd bijna alleen nog maar achterhoede spelers genoemd van Ajax die in balbezit zijn. En Eriksen zo'n beetje. Nu dan de Jong, de man van de gemiste penalty. En dan van Rijn opzoeken, die weer probeert de diepte te vinden. In uh, zijn spel, maar uh, toch maar niet de achterlijn probeert te halen. En kiest voor het uh, aanvallen met beleid. Net zoals iedereen nu dus op de helft van Groningen staat. Behalve Vermeer, ook al de wereld die nu een bal bezit is. Die gaat zelfs nu de middencirkel uit. En dus wordt uh, de ruimte alsmaar kleiner om in te voetballen voor uh, Ajax. Schöne nu, bal breed naar Van Rijn. Van Rijn die naar binnen toe trekt en daar is de ruimte al zo... Uh, uh, nauwelijks te vinden. En nu Fischer. Fischer via Eriksa aangespeeld. Speelt er in ieder geval zijn tegenstander uit. Agiloren is dat. En dat is dan in ieder geval iets. En zo kan Ajax doorvoetballen via Blind. Balletje neerleggen bij de penalty stip. Daar goed neergelegd. Een boeierig uit de draai. Goal. Ja, het is dik verdiend. Goed aangevallen door Ajax. Het was lastig hoor. Want die ruimte was nauwelijks te vinden. Ook voor Boerichter die daar op de penaltystip staat. Zo'n beetje. Nou, Misschien een metertje ervoor. Tussen drie Groningers in. Hij laat de bal even lopen. Laat hem langs zich lopen en uit te draaien. In één veeg door langs uh, Luciano gespeeld. Het is een uh, dik verdiende goal van uh, Ajax. Een goede goal van uh, Boerichter. Ook de man die werd neergehaald in eerste instantie. Na een kwartiertje spelen. Waar de penalty uitvolgde. Daar werd niet uit gescoord. Nu doet Boerichter het zelf. 1-0 voor Ajax tegen Groningen. Ik geloof dat Peksvolle in de slotfase nog wel eens goals krijgt, hè Ronald? Dat wil nog wel eens, uh, wil nog wel eens gebeuren in uh, deze competitie. Daar uh, ja, ook nog wel eens een keer grote kansen mist in uh, de slotfase. Penalty, kan ja. Ik ja. kan me bijvoorbeeld nog de eerste wedstrijd herinneren tegen Vitesse van Hint. Maar hij is er nu niet bij. Mocht vanaf 11 meter in de 93ste minuut aanleggen en scoorde toen niet. Maar ja, Ado doet het ook niet zo heel goed in het uh, spreekwoordelijke Haagse kwartiertje. Het wordt ook niet meer gescandeerd. Het zit eigenlijk meer aan het begin van de wedstrijd tegenwoordig. Want daarin is Ado wat zeker? En nu een hele aardige holmaal zegt van uh, Elbers. Waar uh, Boer zich toch naar moet strekken. Die bal komt bij Elbers in dat strafselgebied. En je denkt, uh, die, die Dreumers kan daar helemaal niks mee. Maar die kan die wel degelijk. Want uh, het is mistasten van Van Polen. En dan in één keer uit te draaien. Nou ja, gewoon een, een valruxier, Zoals dat in Duitsland ooit benoemd is. Van die kleine Elbers. En uh, Boer moet zich toch echt strekken... Om die bal over de lat te tikken. Grote kans dus voor Ado Den Haag. Corner volgt uiteraard van Holla. Uiteraard gaat de aandacht ook weer uit naar Beugelsdijk. Het schot van Toornstra. Maar uiteindelijk gepakt door Diederik Boer. Er gebeurt nog voldoende in de slotfase. En ja, als we het toch over statistieken hebben, Ronald. Ado kwam al vijf keer terug van een achterstand. Zwolle nog nooit. Maar Zwolle scoorde wel 11 van de 14 goals naar rust. Misschien nu even kijken hoor. Even kijken. Benson. Nou, daar komt hij. Daar komt hij. Nee. Beugelsdijk met een blok op het schot. Van dichtbij. Van uh, Drost. Nou, die had echt de 2-1 op de voet. Goed dat we er nog even bijgebleven zijn. Nu sluit ik af. 1-1. AZ een -2, 2 in die uitkamp. 0-0 en uh, 2. Oeh, die komen hard tegen elkaar aan. Oeh, dat doet pijn. Ja, dat doet heel veel pijn. En wie is dat? Het uh, is moeilijk te zien voor mij. Ik dacht dat het Maher was in ieder geval voor AZ. Het zijn de hoofden tegen elkaar in deze uitermate sportieve wedstrijd. Dat mag ik wel zeggen. Uh, twee gele, drie gele kaarten. Maar dat waren geen uh, hele ernstige overtredingen. Het zijn uh, uh, met 15 Niek Vossenbelt en Maher die tegen elkaar zijn uh, gekomen. En Vossenbelt ligt daar ook nog op de grond. Die heeft ook nog veel pijn. En Maher ligt daar nog. Nou, Vossenbelt komt nu overend En op hetzelfde moment uh, ook de kleine speler van AZ. En uh, laten we hopen dat dat... Uh, ja, er wordt even met de hoofden geschud. om uh, um, uh, aan te geven dat het goed gaat met beide heren. We hebben officieel nog anderhalf minuut te gaan, maar er komt wel een minuut of vier bij. 0-0 nog altijd. Ajax staat met 1-0 voor. Net. Frank Wieluid. Ja, en het is ook bijna rust. Dus uh, op zich prima voor Ajax. Ook een, op zich een heel behoorlijke eerste helft uh, gespeeld. Alleen weinig kansen gecreëerd. Groningen heeft weinig gegeven En dat zal uh, stevige balen van die 1-0 achterstand. Want uh, ook op het moment dat Boerichter wordt aangespeeld... kun je je nauwelijks voorstellen dat hij nog op doel schiet. Des te knapper dat hij hem uiteindelijk toch nog maakt. Zo uh, vlak voor uh, de rust in de arena. Fischer nu bal verspeeld. Kappelhof uh, dreigt even de diepte te zoeken... Kapt dan terug en kapt zich dan in de probleem, maar komt er aardig uit in samenwerking met Kirim. Dus kan Kappelov nu de achterlijn halen, voorzet geven. Dat doet hij in de richting van Bakuna. En zit daar uiteindelijk nog al de wereld tussen op brandje van het doelgebied om weg te werken, maar dat gebeurt maar half. Bakuna nog een keer ook uit de draai proberen, maar schiet daarbij een tegenstander ondersteboven en daarbij fluit Liesveld af voor de rust. Ajax gaat rusten met een 1-0 voorsprong tegen Groningen. Ronald van de Geer bij ADO Pekselle. 2 minuten officiële speeltijd nog bij die 1-1 stand. Balbezit voor ADO Den Haag. Bij tijd en weilen dus ook nog uh, gevaarlijk. Lange bal weer van de uh, In De buurt van Van Duinen. Niet meer dan dat. Want Broerse kan wegkoppen en Drost kan overnemen. Lange bal van uh, Drost. Op de helft van Ado. Maar daar staat uh, eigenlijk niemand. Ja, Moktaar is daar maar ver weg van daar waar de bal is. Beugelsdijk dus weer snel naar voren. Doorgekopt door uh, Poupon. Weggewerkt door Van den Berg. En dan opgevangen. Halverwege de helft van Zwolle weer door Ado Den Haag. Door Aaron Meijers. Die behoudt even het overzicht. En naar uh, Stanley Elbers. Die invaller dus bij Ado Den Haag. Die een prachtige holmaan losliet. Goal verdiend. Maar ja, Boer redde. En deed dat te knap. Elbers nu aan de linkerkant. Draaien, kappen. Nou ja, voorzet geven dan maar weer richting het strafstopgebied. Aanname van Duinen. Strafstopgebied uit. Wil vervolgens door Boerse heen. Dat kan niet. Dat is ook niet mogelijk. Maar de afvallende bal is wel weer voor Meijers. Zo houdt Ado dus het balbezit. Super Sepa en Meijers aan de linkerkant. Dan Super met een bal. Ja, die is te scherp. Makkelijk voor Diederik Boer. En dan is er nog maar één minuut extra speeltijd. En de extra tijd. Om te kijken of deze wedstrijd nog een winnaar krijgt. Als je de kansenverhoudingen naast elkaar zet, dan zijn. Zou je zeggen, terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door ADO Den Haag... als Van den Berg slecht uitverdedigd, maar dus hulp krijgt van de arbitrage... als je de kansverhoudingen zo naast elkaar zet... dan zou je kunnen vermoeden dat beide trainers wel kunnen leven met een gelijkspel. Of dat zo is, hoort u straks, want we gaan de extra tijd in, in Den Haag met een 1-1 stand. Hoe lang is bij jou nog, Andy? Nog drie minuten van de vier minuten extra tijd waar we in zitten. En uh, wissel nog uh, Jan eruit en Husser erin. Uh, beide heren die ik noemde bij de blessurebehandeling doen het goed. Gelukkig weer. En dit was een mooie paas. En uh, de bal is bij Snijders terechtgekomen in het straksopgebied van AZ. Zal toch niet hè, dat AZ ook nog het lid op de neus krijgt als Snijders er bijna langs gaat. Maar de uitstekend spelende Matthias Johansson verdeelt hem uh, goed. En betekent uh, dat via Snijders de bal over de uh, achterlijn gaat. En AZ dus... De doeltrap mag nemen en die Matthias Johansson, de rechtsback, die uh, zal er misschien wel voor zorgen met zijn goede spel dat Dirk Marcellus het moeilijk krijgt om weer uh, in de basis te komen bij Gert-Jan Want verder is het uh, niet veel soeps geweest vanavond voor het team van AZ van Gert-Jan Ook veel pech gehad, maar die doelpunten die kwamen gewoon niet en het duurt heel lang voordat de bal weer voor het doel komt. Nu dan misschien, nee, weer een hele slechte bal. Die rolt zomaar over de achterlijn. We hebben nog twee minuutjes te gaan in de extra tijd. En AZ tegen Willem 2 nog altijd 0-0. Wie kan er nou het meest tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel, Ronald? Wat er, uh, wat, Wie kan er mij... nou het meest tevreden zijn met dat gelijke spel? Ja, ik denk uiteindelijk toch ADO. Als je ziet wat, uh, wat Zwolle gecreëerd heeft in deze wedstrijd... en hoe het gespeeld heeft... en ja, ADO toch een beetje als losstand aan elkaar hangt in dit duel... dan denk ik dat ADO zo zijn handen mag dichtknijpen met uh, dat... Het ene puntje dat het dan overhoudt aan deze thuiswedstrijd. Natuurlijk ook Ado heeft de mogelijkheden gehad, maar zo goed als in het eerste kwartier heeft Ado in de rest van de wedstrijd niet meer gespeeld. Maar het kan echt nog alle kanten op, want het gaat nu echt van de ene kant naar de andere. En als een keer een bal goed valt, bijvoorbeeld nu bij Van Duinen in het strafschopgebied Van Duinen, schot geblokt. En dan is het gevaar weer weg. We zitten in drie minuten extra tijd bij die 1-1 stand. Zwolle probeert wel uit te verdedigen richting Benson. Hakballetje van Benson in de voeten van Beugelsdijk. Die roeit hem weer naar voren. Broerse doet vervolgens aan de andere kant weer hetzelfde. Mokhtar wil de bal wel opvangen. Maar Wormgoor staat dat in de weg. Dan maakt Mokhtar een overtreding op Wormgoor. En wil Ado natuurlijk die vrije snel nemen. De tijd tikt weg. Nog Anderhalve minuut. 1-1. Andy. 0-0. Nog een minuutje ruimte gaan. bezit voor AZ. Viergevers schiet de bal tegen Vossenbelt aan. En dan kan er gecounterd worden door de net ingevallen Mark Huscher. Die heeft de bal. En uh, kijk, maar er zijn alweer zatspelers van AZ terug. Overigens zou wel uh, redelijk knap zijn van uh, Willem II als ze hier ook een punt pakken. Eerst een uh, paar weken geleden een gelijkspel tegen Herakles. Vorige week de winst tegen Herenveen. En nu een gelijkspel uit bij AZ. Dat mag er ook zijn. Want het, uh, de tijd begint nu wel heel erg te dringen. Als de bal nog een keer de diepte in gaat. Goeie bal op Maher aan de rechterkant van het veld. Maher moet met de voorzet komen. Komt die voorzet? Wordt gekopt, half gekopt. En gaat naast. Tot uh, ongenoegen van de rest van het publiek dat er nog zit. Van de groot gedeelte is al op weg richting de Gluwijn. en dat zal ook zo blijven, want nu gaat David Meul de keeper. Van Willem II de bal heel rustig ophalen en dat zal betekenen dat de kostbare seconden wegtikken. We hebben al bijna vier minuten van de extra tijd erop zitten en dus gaat AZ weer niet winnen. De vijfde thuiswedstrijd op rij dat er thuis niet wordt gewonnen is nu tegen Willem II nog tien seconden te gaan. Bal gaat nog een keer naar voren van Willem II wordt opgevangen achterin, maar bereikt geen Elti door. De man die de meeste kansen mist en absoluut niet scherp was vanavond, want Willem II heeft weer balbezit. Bal naar de linkerkant richting Snijders, maar wordt opgevangen door Johansson. Gaat eventjes naar Hendriksen. Hendriksen terug naar Esteban. En dan kijk ik naar Ed Jansen. Terwijl Esteban nog een beetje aan het goochelen is met die bal. En die bal maar niet naar voren gaat. Nu dan via Viergever. Viergever richting Berghuis. Die heeft ook niets kunnen betekenen als invaller voor AZ. En nu gaat de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Willem 2. Inborp richting Elthidoor. Elthidoor. Bal breed op Elm. Nee, Elm kan er helemaal niets mee met de bal. Dat heeft hij al de hele avond gehad. En dat betekent dat het 0-0 is. En Willem 2 tevreden is. En er gefloten wordt. Ja, door het HZ-publiek, want HZ wint weer niet 0-0 tegen Willem II. In Den Haag blijven ze allemaal zitten, hè Ronald? Nou, dat wil ik niet zeggen. Iedereen staat nu zelfs op... ...omdat Van Siegen voor het laatst blaast, Het is 1-1. ...maar al veel mensen op weg naar de uitgang, hoor. Ook hier een uh, fluitconcert vanaf de tribunes. Weer geen overwinning voor ADO Den Haag. Alleen Willem II werd uh, hier uh, verslagen. Maar ik heb al uh, gezegd, uiteindelijk denk ik... ...als iedereen vanavond in bed ligt en nog eens terugdenkt ...aan die 90 minuten voetbal in het koude Den Haag... ...dat iedereen wel kan leven met een, uh, met een punt. Kansen over en weer zijn er geweest. Goed was het niet, maar spannend was het uh. Drie wedstrijden zitten erop. RKC NEC 2-0, ADO-PEX volle 1-1... ...en AZ Willem 2-0-0. Betekent dat... Willem Twee eventjes in ieder geval van de laatste plaats af is, inmiddels 11 punten heeft. Daaronder staat de rode JC, dat heeft een wedstrijd minder gespeeld, want speelt morgen nog. Peck Zwolle is inmiddels op 14 punten gekomen, dat is net zoveel als Heerenveen. En het, voordeel voor, of het, het positieve punt van het gelijke spel van AZ is dat ze in ieder geval nog 4 punten boven Willem 2 blijven staan. Brian de Mendevils met de break-up. RKC, NEC eindigt in 2-0. Beide goals, uh, nee, eentje voorrust en eentje na rust. Martina voorrust en Jozefsson naar rust. En Bastigle praat na met de trainer van NEC, Alex Pastoor. Hoe zou jij uh, het spel van jouw elftal willen typeren vanavond? Eh. Uh... Nou, het is voor de radiokijkers, want de televisiekijkers... als die al hebben blijven kijken, slechter dan het aanzien was... kan ik het niet onder woorden brengen. Dus dan maar even voor de radiokijkers. Het was echt een schetsvertoning en een grof schandaal... wat wij hier hebben gepresteerd vanavond. En als je dat gedetailleerd wil uitleggen... wat gaat er dan allemaal niet goed? Of staan we hier dan morgen vroeg nog in jouw ogen? Dat heeft helemaal geen enkele zin. Ik heb werkelijk helemaal niets goeds gezien. Helemaal niets. En... Uh... En waar het aan ligt, dat is dan de volgende vraag. Ik zou het niet weten. Ik neem uh, alle verantwoordelijkheid op me. En de spelers mogen uitleggen wat ik dan allemaal verkeerd heb gedaan. En, uh, en ik vind het goed zo. Wat heb je net in de kleedkamer gezegd? Uh, nou ja, uh, niet zoveel. Dat de training om half elf is. En dat ze uh, niet zoveel plannen voor de zondag moesten maken nog. Komt een klein straftrainetje bij. Uh, nou dat vind ik wel een erg ouderwets woord. Maar... Uh, ja, die kunnen we niet aan voorbij gaan. Ik, ik heb gewoon geen woorden voor. Dan kan ik me voorstellen dat je toch... want je zegt, ja, je gaat altijd vragen waarom. Eh, daar zoek je natuurlijk zelf ook naar. Het merkwaardige is dat het gebeurt in de fase... dat jullie eigenlijk eh, nou ja, punten halen en zeer behoorlijk voetbal spelen. Het moet als een verrassing komen. Ja, het is daarom des te onbegrijpelijker. De manier waarop ze deze week getraind hebben... met omstandigheden omgegaan zijn. Dat we de wedstrijd voorbereid hebben. Ja, volgens mij was daar niet zoveel uh, vreemd aan. En als je dat optelt bij de, inderdaad de fase waar we inzetten... Ja, ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Er is niet nu al een antwoord? Nou, ja, ik, ik zal de film nog maar eens terug spoelen. Uh, ja, net, wat ik net zeg, volgens mij hebben we niet zoveel anders gedaan... dan anders deze week. Wat heb je in de rust bijvoorbeeld gezegd? Want je wisselt na een uur drie keer ineens. Dat kan een signaal zijn. Maar... Dat het in de rust bijvoorbeeld kunt doen, ik noem maar wat. Ja, nou, ik vind eigenlijk dat... Uh... Je kunt het de wissels niet aandoen om in zo'n verschrikkelijk slechte film uh, binnen te komen. En, uh, en mee gaan spelen in een figurante rol. Uh, ja, toch bleven we nog in leven ook. Dus. Uh, ja. Je bent ook niet te beroerd om toch nog te proberen een punt te maken. Maar, een punt te halen. Maar ja, je kunt het eigenlijk. wisselspelers niet aandoen met goed fatsoen. Alex Pastoor, ja, dat liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Kijken of uh, zijn speler Melvin Platje het allemaal begrepen heeft. De trainer was nogal. Uh... Boos. Ja, terecht. Het was gewoon een hele slechte wedstrijd van ons. En, uh, ik ben zelf ook boos. Het uh, is gewoon, uh, gewoon een klote wedstrijd. En, en dan is altijd de volgende vraag. Wat is er aan de hand? Want jullie hebben in de afgelopen weken goed voor voetbal punten gehaald. En nu oogt het allemaal een beetje lamlendig. Ja, de vorige wedstrijd hebben we goed, uh, goed gespeeld. Uh, veel punten gepakt. Het uh, was gewoon een off-day van ons allemaal. dat uh, is jammer. Um, maar wat is de reden? Ja, dat was de wist ik, maar had ik wat daar kunnen doen. Ja, was gewoon, uh, we jaagden niet goed en we creëerden geen kansen. En, uh, ja, het, was gewoon, uh, het was gewoon een slechte pot vandaag. En, uh, zoals ik zei, de trainer was heel boos. Wat heeft hij gezegd? Ja, gewoon gezegd gewoon dat we harder moeten werken voor elkaar. Als we nog een punt willen halen of, uh, of drie punten. En, uh, ja, de tweede helft was het misschien ietsje beter. En, uh, ja. Maar ja, was het, ook, was het ook mee gezegd natuurlijk. Zou het zo zijn dat jullie de laatste weken eigenlijk best goed gevoetbald hebben? En dat het allemaal wel goed ging? En dat je nu misschien denkt, nou RKC uit, dat zal ook wel lukken. Nee, dat staat nergens op. We willen elke wedstrijd hard knokken. en uh, Dit was gewoon een off-day, ik zeggen. Uh, dat was gewoon kloten. Um, nou kost het je ook nog je vrije zondag, hè, begreep ik. Ja, maar het is niet anders, hè. Is dat terecht? Ja, misschien wel. Misschien wel of wel? Ja... Het is de keuze van een trainer, dan moeten we wel gewoon accepteren. Um, maar misschien wel klinkt niet alsof je het helemaal ermee eens bent. Ja, dat is toch de keuze van een trainer. Als, een trainer, als we zeggen, moeten trainen, moeten we trainen. Um, misschien wel. Ja, misschien wel. Goed, um, jullie staan eigenlijk in een seizoen waarin het in het begin wat moeizaam ging en daarna hartstikke goed. Um, is dit een knik of zet dit jullie weer met de beide beentjes op de grond en kan het ook wel weer ergens goed voor zijn? Ja, ik denk wel. Als je ziet, bijvoorbeeld naar Vitesse, hadden we uh, 4-1 verloren. En dan zie je meteen dat we een hele goede wedstrijd tegen Utrecht spelen. Dus uh, dat, dat kunnen we sowieso. Uh, Volgende week gaan we gewoon uh, tegen PSV. Dan moeten we gewoon weer uh, volop uh, gewoon jagen op de bal, gaan voor elke bal. En, uh, ja. Net als tegen Utrecht bijvoorbeeld, gewoon uh, die wedstrijd proberen te winnen. Als je deze wedstrijd in een paar woorden moet samenvatten, hoe is het dan? Ja, gewoon heel erg slecht. Melvin Platje, uh, hij is van NEC. En als u midden in het interview viel, dan zult u wel begrepen hebben... ze hebben verloren, daar in Nijmegen, uh, van die club van Nijmegen. RKC uh, won met 2-0. En aan de andere kant zal dus heel wat uh, enthousiast gereageerd worden. Door Noordem Bukari bijvoorbeeld. Dat ging eigenlijk best makkelijk, of niet? Mm, ja, van onze kant ging het wel uh, redelijk goed. En uh, denk, uh, ja, als we over ons uh, eigen spel uh, moeten praten... dan vond ik dat we het wel de uh, eerste helft... Wel, uh, wel goed een controle hadden over de wedstrijd. Uh, ja, bijna, bijna niks weggegeven en, uh, ja, door het opjagen van ons. Die uh, had toch kleine, kleine mogelijkheden. En, ja, en gelukkig komen we vlak voor rust met uh, Martina 1-0 uh, voor. En, uh, ja, dat, was, uh, was, dat was wel lekker de rust in gaan. Ja. De trainer zal ergens onderweg nog wel een keer boos zijn geworden. En de afloop hebben we gezegd: jongens, maak het iets eerder af. Dan zitten we wat rustiger. Ja, en nee, vooral uh, in de rust hebben we gezegd: uh, we moeten snel voor die, uh, die 2-0 gaan. Want, uh, Kijk, zulke wedstrijden zijn altijd uh, lastig. En, uh, en je weet ook, uh, als zij uh, met hun, uh, uit een standaard situatie misschien wel uh, gelijk uh, konden maken... Ja, dan, dan moet je weer. En ja, gelukkig, uh, want we weten ook dat er ruimte gaat komen. En met Teddy en uh, Jozef zo voorin, dan, uh, dan weet je dat je ruimte gaat krijgen. En, dan, en ook kans gaat krijgen. En gelukkig kregen we die, uh, ja, die 2-0. Uh, en daarna konden we nog wel uh, 3-4, 5-0 maken geloof ik. Alleen uh, als anderen niet zo... Uh, ja, egoïstisch waren, dan was het een groter uitslag geweest. Ik vind dat jij best aardig kan voetballen voor een amateur. Ja, dat vinden de meeste mensen maar. Het, het, het is niet zo en we zien wel wat er nog gaat komen, wat gaat gebeuren. Want voor de duidelijkheid, wat is jouw status bij RKC nu? Gewoon als, als, als amateur en als een jongen die, die graag wil voetballen. En, ja, en die zich wel laat, af en toe wel laat zien. En wat betekent dat, dat je een buskaart krijgt en een fiets? Dat nog net niet. Ik, uh, ik kan wel uh, richting Waalwijk gaan met de auto. En dat is het? En dan moet je jezelf je brood meenemen van huis? Ja, broodtrommel mee. Alles, alle bagage mee en uh, de kinderen er tegenaan. En komt daar verandering in? Want dat, ja, dat is voor nu leuk en we lachen erom... maar dat is toch niet de bedoeling voor de rest van het jaar, lijkt me. Nee, maar daar, daar, daar doe je alles voor en, uh, en dat wil je ook uh, veranderen... En, het ja, is aan RKC hoe en wat. En, ja, en ik heb nog niks, uh, of niks vernomen van mijn om dus daar wacht ik op. En zolang dat er nog niet is, dan ben ik nog steeds als amateur bij uh, RKC. Wel. Als je dan straks een colaatje neemt, betaal ik hem wel, hoor. Nee, dat, dat kan ik zelf. Als jij een colaatje wil, dan betaal ik hem wel voor, ja. Nooit in uh, Amateur bij RKC. Maar ja, hij heeft uh, zo'n beetje alle clubs in Nederland wel gehad uh, inmiddels. Uh. Frank Wielheid, kijk naar Ajax heeft zich Groningen. Oh, lekker breedtepage van al de wereld. Zomaar in de voeten van de en Dus een kans voor Groningen. Kieft de Belt. Nou ja, die raakt de bal volkomen verkeerd. Krijgt hem ook niet lekker aangespeeld van de Leeuw Is dus ook boos op de aanvaller. Kieft de Belt. Kan ik kan me ook wel iets bij voorstellen, want hier had Groningen absoluut meer uit moeten halen. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. In het begin van de wedstrijd gebeurt het ook al een keer. We zijn net na rust net weer begonnen aan de tweede helft. Geen wissels in beide ploegen. Maar al de wereld was nog helemaal wakker sinds de T. Nu een bal achter de verdediging van Ajax gespeeld. En daar wordt blind ondersteboven gelopen door Kierm. Dat mag niet. Daar wordt ook keurig voor gefloten. En dat betekent een vrije trap voor Ajax die Vermeer gaat nemen. Net buiten zijn eigen strafgebied. Nu wel een goed balletje breed in de richting van Wil. Die moet nu opletten. Wordt ook onder druk gezet. Dus maar even inleveren bij Boerichter Die verliest dan het duel van Bakker. Die jongeling die het in de eerste helft bijzonder lastig had met Boerichter En uiteindelijk dus ook een goal moest toestaan toen zijn directe tegenstander naar binnen kroop. En scoorde vlak voor rust. De 1-0 voor Ajax. Daar gaan ze weer over de linkerkant deze keer. Met Fischer 1 tegen 1 nu tegen Kappelhoff. Tegenstander opzoeken. Doorheen kappen. En dan uiteindelijk zich vastlopen ter hoogte van het doelgebied. Dan moet Kappeloff wegdraaien. Komt hij niet goed eruit. Eriksen dan die daar de bal opvangt. Bal bij de tweede paal neergelegd. Komt daar een kans uit voor de Jong? Nee. Hij schiet wel, maar het schot wordt geblokt. Ajax nog steeds in balbezit, want Groningen krijgt opnieuw de bal niet weg. En nu Eriksen die de bal doorspeelt aan de rechterkant naar Van Dijk. Die kiest dan even voor de rust achterin bij Alderwereld. Bal breed naar uh, Sander En zo is Ajax dan in ieder geval in aanvallend opzicht wel goed begonnen aan dit uh, duel. Alleen had het een kans moeten opleveren. Dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Goede bal achter de verdediging van Groningen. Van Rijn iets te vlot gestart, dus buitenspel. En dan komt Groningen weer met schrikvrij in de openingsfase van de tweede helft. Bij Ajax Groningen. Tussenstand 1-0. Wij gaan even terug naar RKC NEC. Het werd 2-0. We hoorden al drie man. Nu nog de trainer van RKC, Emmen Koeman. Het ging eigenlijk best makkelijk, of niet? Ja, maar ik vond ons met name in de eerste helft gewoon heel goed spelen. En, uh, ik denk dat wij echt met aanvallende intenties het veld in zijn gegaan. En we zijn misschien op één of twee momenten na in de hele wedstrijd misschien in de problemen geweest. Maar we hebben nagelaten om deze wedstrijd uh, te winnen met 4-5-0. Dat is wel jammer, maar aan de andere kant zeer tevreden met het veldspel van Erika De drie punten, 2-0, dus uh, uitstekende wedstrijd. Je bent een paar keer, met name in de tweede helft, heel boos als uh, aanvallen slecht worden uitgevoerd. en waarbij met name jouw aanvallers dan heel zelfzuchtig zijn. Dat zal je dan nog een beetje storen, misschien in deze avond? Ja, want ik zeg die normaal, die moet je met 4-5-0 winnen. En, uh, we krijgen elke wedstrijd kans En uh, ik vind dat wij te weinig scoren uit de mogelijkheden die we eigenlijk het hele seizoen al uh, gecreëerd hebben. Ja, en dat is wel jammer. Uh, daarom uh, blijft het eigenlijk tot een kwartier van tijd, tien minuten van tijd, blijft het gevaarlijk. En blijft het een, uh, een stand die uh, nog alle kanten op kan, terwijl we da daarvoor al lang de 2-0 hadden moeten maken. Ben je tevreden als je nou zeg maar de laatste weken op een hoop gooit hoe het gaat? Want het is bij RKC dan weer goed en dan weer niet zo goed. Het flippert nog een beetje alle kanten op, heb ik het gevoel. We lijken wel een topclub, hè? Ja, nou misschien is dat wel zo. Nee, maar hoe, hoe zie je dat zelf? Ja, maar dat is... Ik denk dat elke trainer uh, uh, hoopt dat, uh, dat zijn ploeg stabiel is. Dat spelers individueel stabiel zijn. Alleen, uh, dat is niet altijd. Uh, je hebt met mensen te maken. Ja, en wij weten hoe we ervoor staan. En, uh, maar als je ziet dat wij 20 punten hebben verzameld... denk ik dat we het uh, wel aardig doen. Tevreden trainer die hooguit meer goals had willen zien. Dat is de conclusie. Ja, dat is een goede conclusie. Daar ben ik sterk in over het algemeen. Oké, okay. hou we zo. <laughs> Erwin Koemel en Bas Stigler. Uh, Ajax FC Groningen, Frank Wierleid. Vijf minuten na de rust. 1-0 voor Ajax. Maar Groningen heeft duidelijk besloten om in die tweede helft er toch nog wat van proberen te maken in dit duel. Heeft er wat meer drang naar voren dan dat het voor rust had. Probeert Ajax vast te zetten op de eigen helft. Nu bijvoorbeeld De Leeuw die daar het duel uitvecht met Schöne. Schöne ligt op de grond, staat weer op. Heeft nog steeds de bal. Speelt hem dan breed op Van Rijn. Maar Van Rijn levert hem dan zomaar in bij Texera. En halverwege de helft van Ajax. Dat is Dat niet zo'n best plan. Nu Slordig van Kieftenbelt. En het uh, duel. En dan is uh, uiteindelijk uh, volgens mij is dat Eriksen daar uh, weg. Die uh, de bal op zijn beurt weer slecht breed legt. En dan Bakuna er weer tussen zit. Maar dat duurt maar heel erg kort. Want Bakuna levert hem onmiddellijk weer in. Achterin bij Moisander. dan zijn we weer uh, terug bij af. Namelijk in balbezit uh, van Ajax. Bij Eriksen. Eriksen met alle rust en alle ruimte. Groningen plooit weer uh, terug. En dus kan Ajax weer gaan bouwen aan een aanval op het uh, gemakje. Al de wereld. Bal uh, breed. Bij uh, mooi Sander gaat de middellijn over. En dan uh, staat iedereen weer zo'n beetje op de helft van Groningen. Behalve Vermeer. Steekballetje achter de verdediging van uh, Groningen geprobeerd. Maar dat uh, lukt uiteindelijk niet omdat Kappelhof er goed uh, tussen zit. En uh, dan probeert Groningen er vanaf te komen. Oei, daar zit de uh, verdediging van Ajax even mis. Scheune was dat. Die de bal over zich heen ziet gaan. Daar waar hij dacht om weg te kunnen koppen. Maar Texera... Die kan geen tempo maken met de bal aan de voet. Krijgt uiteindelijk wel de overtreding mee. Nee, hij krijgt hem tegen. Hij duwt van Rijn ondersteboven. De Uruguayana. Dat betekent dat Ajax die counter ook alweer om zeep heeft geholpen. Eigenlijk deed Texera dat gewoon zelf. Door met die bal aan de voet. Eigenlijk gewoon halverwege de helft van Ajax te stoppen. En te wachten op medestanders. Terwijl iedereen naar hem stond te kijken. van nou Loop maar door en zoek het maar uit. Daar bij Vermeer in de buurt. Maar zover kwam hij nooit. De vrije trap achteruit richting Vermeer. En dan gaat Ajax vanaf de eigen helft. Uh, opnieuw uh, via uh, Schöne nu uh, weer de aanval in. Nu met uh, mooi Sander. Nu even op tempo. middenveld oversteken. Zo hoort het in ieder geval. Even zorgen dat Groningen niet georganiseerd staat. En op het moment dat ze denken de bal weg te werken via Kieftenbelt, hebben ze de bal alweer teruggegeven aan Ajax. Met uh, Eriksen die uh, de bal breed legt in de richting van, uh, van Rijn. Legt hem voor zijn linker. Oh, lekker schot. Boven op de lat. Dat was een lekkere knal. En Ajax kan doorvoetballen. Oh. Daar wil Ajax graag een penalty. Kan ik me iets bij voorstellen met de Jong? En krijgen ze hem ook? Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Liesveld twijfelde even, maar de Jong wilde de 1-2 aangaan. Wilde doorlopen, werd vastgehouden, kon niet doorlopen. En dan komen nu toch te protesten. Ik kan me daar ook wel een klein beetje bij voorstellen dat ze dat niet zomaar willen laten lopen bij Groningen. Er komt ook een gele kaart overheen. Even kijken of ik gelijk heb, maar de Jong werd duidelijk vastgehouden na die enorme knal... Want dat was het van Van Rijn. Die legde hem lekker klaar voor zijn linker. En dan de combinatie. Het vasthouden achterin van Kwakman is het. En die gaat dan ook de gele kaart krijgen. En Ajax gaat nog een penalty krijgen. Ben ik benieuwd wie er achter de bal gaat staan. Deze keer is het Schöne. Die er gaat staan omdat Siem de Jong in, na een kwartier voetballen in deze wedstrijd al een penalty heeft gemist. Nu mag de Deense middenvelder het gaan proberen. Vanaf 11 meter als alle Groningers tenminste het strafschapgebied uit zijn. De laatste die uh, capituleert voor wat betreft het strafschopgebied, is Bakuna. Die moet nog een paar centimeter naar achter. Hopen dat Schöne die bal nog net voor het journaal kan nemen. Dat gaat hij inderdaad doen. Hij schuift hem binnen. 2-0 voor Ajax tegen FC Groningen. En daar is niet zo gek veel tegen in te brengen. Want Ajax doet dat prima tegen FC Groningen. En Schöne verzilvert de tweede penalty die Ajax krijgt. Wel naar die openingsgoal van Boerichter. Vlak voor rust is het nu dus 2-0 voor Ajax in de arena tegen FC Groningen. RKC NEC werd 2-0, ADO-PEX 1-1 en AZ Willem 2-0-0. Tot zo naar het journaal met Mariel right, 1.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 Dit is Radio 1.